Ik geloof dat God met ons wil spreken vandaag en ik wil graag dat je je Bijbel met mij opent in Filippenzen 3. En dan gaan we lezen van vers 1 tot en met vers 11. Filippenzen 3, vers 1 tot en met vers 11. Als je het hebt, kun je alsjeblieft opstaan, ter eerbied van het woord van God, voor het woord van God. Uh -huh. Paulus zegt het volgende. Overigens, mijn broeder, mijn broeders, verblijft u in de heren. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. Dit hebben we vorige week gelezen. Vervolgens zegt hij, let op de honden. Hij zegt, let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Waarom zegt Paulus hier, let op de honden? Uh, van, vandaag de dag is een hond wel schattig om te hebben, een puppy is wel leuk om te hebben. Maar voor de Joodse mensen waren honden um, iets waar ze niet naar... Het was voor hun was het vies, was het onrein voor hun. En er waren een heleboel mensen die rondgingen daar in de eerste eeuw, en die zeiden van, weet je wat, christenen moeten besnijden... christenen moeten dit doen, dat doen, christenen moesten allemaal dingen erbij doen... alleen Jezus is niet genoeg, je hebt meer nodig. En dit waren judaïssanten, dit waren Joodse mensen die dit hadden, zo'n zo stelling hadden. En Paulus noemt deze mensen honden, want hij gebruikt dezelfde term... dat zij gebruikten tegen christenen, gebruikt Paulus niet tegen hun... Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Let op de versnijdenis. Volgende vers. Want wij zijn de besnijdenis. Dus Paulus doet hier een, een woordspeling tussen besnijdenis en versnijdenis. Hij zegt, de mensen die preken dat je moet besnijden, dat je dit en dat moet doen. Het is eigenlijk niet eens besnijdenis meer. Het is gewoon versnijdenis. Het is gewoon een mutilatie. Het is gewoon... Ze, gaan, ze doen onnodige dingen. Ze zijn met onnodige dingen bezig. Want wij zijn de besnijdenis. De besnijdenis, hier heeft hij het over, de besnijdenis van het hart. Je verbond dat je hebt met God in je hart. Wij zijn de besnijdenis die door de geest Gods hem dienen. Die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees te vertrouwen te stellen. Dus Paulus gaat nu opscheppen. Hij zegt van, juist, deze mensen preken en praten over, uh, je moet besnijden, je moet dit hebben, je moet dat hebben. Paulus zegt van, luister, ik had reden om eigenlijk op het vlees te vertrouwen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer, zegt hij. Hij gaat nu opscheppen. En dan begint hij. Besneden ten achtste dagen uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreer uit de Hebreeën naar de wet een Farizeer rijmt. Naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Dat rijmt niet, maar gaan ver. Maar alles wat mijn winst was, zegt Paulus, heb ik om Christus wil schade geacht. Dus ik heb het verlies geacht. Dat is niks voor mij geworden. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, alles acht ik verlies, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, alleen die kennis dat alles te boven gaat. Om zijn wil heb ik dit alles prijs gegeven. En houd het voor vuilnis, op dat ik Christus mogen winnen. En in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Voordat je gaat plaatsnemen wil ik dat je nog twee of drie, drie mensen een high five geeft en zegt tegen hun ik heb daar niets meer te zoeken. Ik heb daar niets meer te zoeken. En jij ook niet. Jij hebt daar ook niets meer te zoeken. Ik heb daar niets meer te zoeken. Ik heb daar niets meer te zoeken. Meer te zoeken. <laughs> yes. Als er iets is in ons leven waar we voorzichtig mee moeten zijn... zijn het onze waarden. Waarden in ons leven zijn belangrijk om te hebben... en om ze juist te hebben. We leven in een, in een maatschappij dat draait door middel van geld. Geld is de, de benzine van de hedendaagse maatschappij. Zonder geld, geloof me je zult het niet overleven... Je zult niet verder kunnen, dan ben je afhankelijk van anderen. Zonder geld kan de kerk niet verder gaan. Zonder geld kan je je huis niet kopen, je auto niet kopen, van alles kun je niet. Omdat de, de wereld draait um, met geld. De, wereld, de benzine van de maatschappij is geld. En wanneer we te maken hebben met geld... dan hebben we sowieso te maken met de vraag... wat is waardevol... En wat is waardeloos? Wat is waardevol? Wat heeft waarde? En wat is waardeloos? Wat is er dat er geen waarde heeft in mijn leven? Met geld komt altijd de vraag van... is het mijn geld wel waard? Ja of niet? En het is belangrijk om waarde te herkennen als een persoon. Het is belangrijk om waarde... kinderen herkennen geen waardes... Kinderen zien een, een dure Rolex en voor hun is het gewoon nog een speeltje erbij. Kinderen zien geen waarde. Maar hoe ouder je wordt, hoe volwassener je wordt, hoe meer je de waarde in hoort te zien van dingen. Anders kun je niet overleven in deze wereld. Anders ga je als een dwaze persoon rondlopen in deze wereld. Kinderen zien geen waarde vaak van dingen. Ouders zien wat meer waarde in dingen. En hoe ouder je wordt, hoe meer je de waarde ziet van dingen. Hoe ouder je wordt, begin je te denken van, weet je wat? Ik heb zoveel gewerkt. En ik heb zo weinig tijd gehad met mijn kind. En nu is mijn kind verloren. Nu praat mijn kind niet meer met mij. Wat is nu meer waardevol? En je, hoe langer je leeft... hoe meer je in een besef komt... van wat waardevol is in je leven... en wat waardeloos is in je leven. En als je hier niet goed in bent kan het zijn dat je dingen gaat mislopen in je leven. Als je niet goed bent in het herkennen van waarden, kan het zijn dat je geen waarde gaat zien in dingen die wel waarden hebben. Vele mensen komen in de problemen met relaties... simpelweg om het feit dat ze geen waarde zien in hun relaties. Of ze zagen vroeger waarden, maar hoe langer ze leven met een persoon verliezen ze de kennis of de, verliezen ze de, het concept of het begrip van de waarde dat er is in een desbetreffende persoon. En daarom zie je heel veel mensen die vreemd gaan met steentjes terwijl ze thuis een diamant hebben. Daarom zie je heel veel mensen die geweldige relaties weggooien en... Ze focussen op iets dat ze denken: van, wat weet je wat, dit, is, dit ziet er geweldig uit van ver. En dan gaan ze daarop focussen en ze verliezen de waarde, ze verliezen de kennis van de waarde van wat ze zelf thuis hebben. En dat is problematisch als je dat hebt. We kennen allemaal de gezegde van: uh, je, je ziet pas de waarde in wanneer je het verliest. Wanneer je het verliest, dan zie je pas de waarde in van dingen. Maar wanneer je het verliest, is het te laat. En daarom is het belangrijk in ons leven om waardes te herkennen in dingen. Want als je geen waarde herkent in iets, kun je een heleboel dingen mislopen. Je kunt een heleboel mislopen als je geen waarde herkent in dingen. Het omgekeerde kan, het, kan, het, kan ook gebeuren. Het feit... Dat je tijd, geld, energie zit te investeren in iets dat waardeloos is. Dat is er ook. Sommigen, ten eerste, zien geen waarde in iets dat waardevol is. Anderen verspillen hun tijd, verspillen hun energie, verspillen hun leven, hun vitaliteit, hun alles. Om dingen achterna te gaan die geen waarde hebben. En je hebt mensen die hun leven verspillen en verslijten. En hun energie verspillen aan waardeloze dingen in het leven. Ik heb een vriend die een keertje ging reizen en hij is een econoom. En hij heeft de economie gestudeerd. En hij ging reizen. En hij zei van, ja, ik ben op zoek uh, naar een vliegticket. Want ik wil van... Ik weet echt niet meer waar hij naartoe zou gaan. Maar hij wilde van A naar B gaan. Laten we zo zeggen. Hij wil van A naar B gaan. En natuurlijk, iedereen van ons gaat gelijk naar cheaptickets.nl. Want je wilt, hopelijk... Ik weet het hangt af hoe je bankrekening in elkaar zit. Je gaat gelijk naar de goedkoopste ticket.nl. Wat je kan vinden. Gelijk op Google, goedkoopste ticket naar Aruba. Weet ik veel wat. En deze vriend... Was ook natuurlijk op zoek naar een goedkoopste ticket. En hij had eentje, hij zei van ja, ik heb eentje gevonden. En het was heel goedkoop, dat was iets van 100 euro, 150 of zoiets was het. En ik zei, wauw, dat is een goedkope ticket. Kies die. Ik zei gelijk tegen hem, kies die, dat is goedkoop. Waarom twijfel je nog? Maar hij zei van luister, um, ik, ik kan het wel nemen, maar met die ticket moet ik 20 uur lang wachten in een andere vliegveld. Terwijl de reis zelf maar 4 uurtjes is. Maar hij moest dan reizen naar een andere, andere land en daar wachten op een vliegtuig voor twintig uurtjes lang. En toen zei hij: En ik zit nu te wegen en te kijken, want mijn, mijn tijd is ook geld waard. En dat is het met waarde. Want met waarde heb je meestal een balans. Van oké, okay, ik heb dit aan deze kant, aan deze kant. En ik heb dit hier. Maar wat weegt zwaarder? Is het waard voor mij? Om zo weinig geld te geven, maar zoveel van mijn tijd te geven aan een vliegticket. Is het waarde om in een relatie te stappen, maar al je, je principes te, te, te verwateren om te blijven in een relatie? Volg je ermee? Is het, het waard? Dus je, je moet wegen in het leven en, en, en met waarde heb je altijd te maken met een balans. Wat weegt zwaarder dan het andere? Wat betekent meer voor jou? En waarom is het belangrijk om te weten? Waarom is het belangrijk om te weten om waardes te herkennen in het leven? En ik heb drie concepten dat ik wil dat je meeneemt vandaag naar huis en dan gaan we sluiten. Drie concepten en het eerste concept dat ik wil dat je meeneemt is het volgende. waarde. Waarden drijven je wilskracht. Waarden drijven je wilskracht. Wat jij waardeert, daar zul je alles voor doen om het te verkrijgen, ja of niet? Wat jij waardeert, waar jij waarde in ziet, daar zul je alles voor doen om, je, om deze waardevolle spul, persoon... Um, doel aan, um, aan te gaan om deze waardes, waard, waardevolle iets, vul maar in wat je hebt in je leven, om dit te verkrijgen in je leven. En als je een pen hebt, kun je het alsjeblieft opschrijven en niet zeggen, ja, ik herinner het wel, want je herinnert het niet. Of schrijf het in je notebook. <laughs> Brian zegt altijd, ik herinner het wel, maar ik weet gewoon dat hij het niet gaat herinneren. Waardes... Waarden drijven je wilskracht. Het drijft je energie. Het, het drijft je leven. Het drijft je kracht. Je, je vermogen. Het drijft je karakter. Alles wat je bent in het leven... gebruik je om wat waardevol is te bereiken. Daarvoor, da, daarmee leven wij. Dat is het systeem waarmee we leven. Je gaat niet al je energie verspillen aan iets waarbij je weet dat er geen waarde in is. Je waarde drijven je wilskracht. En als je wil dat ik dit bijbels onderbouw, kan ik het doen. De Bijbel zegt ons, waar je schat is, daar is je... Waar je schat is, daar is je hart. En wat is hart? Hart is je leven, je wil, je kracht, je wilskracht, je zijn. Alles wat je bent, waar je schat is, wat jij als waardevol ziet... Daar is je hart. En velen geven hun hart weg aan nutteloze dingen. Hmm. Velen geven hun hart weg aan waardeloze dingen. Want ze zien het als een schat. Dus het is belangrijk om je waarden te herkennen. Want waarden drijven je wilskracht. Als je waarden ziet in een vrouw... Ik zag grote waarden in mijn geweldige vrouw die daar zit... Ik zag grote waarden in mijn geweldige vrouw. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb van alles gedaan om haar te mogen verkrijgen of te winnen, hoe je het wilt noemen. Ik heb al mijn, al mijn geld, mijn, ik heb geld verspild. Ik was echt... Het is niet verspilling trouwens. Als het, als het gaat om waarde, is het geen verspilling. Maar achteraf denk je van wauw, dat was heel veel geld. En soms... Op een date en dan doe ik alsof ik heel veel geld heb. Ja, koop maar. Ja, doe maar dit, doe maar dat. En dan denk ik zit van oh mijn god, mijn bankrekening. Ja. Wat was <laughs> Wat was toen geen lege geleid. Tut tut tut. <laughs> en ik oh, hier gaan we weer. Je, als je waarde ziet in een vrouw, als je waarde ziet in iets, wat het maar ook is in je leven, je geeft alles, je geeft je hele leven om dat te verkrijgen. Want je zegt, ik heb nu iets waardevols gevonden. Ik heb nu iets gevonden wat mijn hart begeert. Als je waarde ziet in een auto, ga je sparen voor een auto. Als je waarde ziet in een huis, ga je sparen. Ga je van alles doen om een huis te... Ik ken mensen die drie, vier werken zitten te werken. Of ja, die zitten te werken, drie, vier werken om een huis te kunnen kopen. En dat is geweldig. Het is goed als je dat wilt doen. Maar de vraag... En, en, ik, ik ken een jongeman. Hij is niet zo oud. Hij is getrouwd. En hij had drie of vier werken, had hij. En hij was constant bezig constant bezig. Ik zei tegen hem, jongen, doe rustig aan. Doe rustig aan. Ja, maar ik wil het huis voor mijn vrouw. Ik wil het huis, ik wil het huis. Ik, wil het... ik zeg, doe rustig aan. Doe rustig aan, want dat is niet alles. Het huis is niet alles. Ja, het is waardevol, maar is het waardevoller dan je gezondheid? En ik zei het gewoon zo tegen hem. Is het waardevoller dan je gezondheid? En een paar maanden later komt deze jongen in de ziekenhuis terecht met hartproblemen. Vermoeid, met hartproblemen, in ziekenhuis. Jong, 25, 26, niet zo oud. In ziekenhuis. Bezig zijn leven te verslijten voor een huis. Wat geweldig is, doe het vooral. Maar is het waardevoller dan? Kijk in je balans en denk van, is het waardevoller dan? Want wat waard, je waarden drijven... Je, je wilskracht. En het tegenovergestelde gebeurt hetzelfde. Als je geen waarde ziet, dan wil je niks aan besteden. En in deze individualistische maatschappij waarin we leven... Is het, een, is het een hele grote fenomeen... waarbij het niemand boeit hoe het gaat om de anderen... als ik maar vooruit kom, want wat heeft meer waarde? Ik. Wat heeft meer waarde? Ik. Ik heb meer waarde dan anderen. Dat is een bekende concept dat velen hebben. Ik, heb, ik ga eerst, ik heb meer waarde, ik heb meer waarde, ik heb meer waarde. Maar wat zei God? Heb, wat zei Jezus? Heb God lief boven alles en? Ja, hij is de naaste als jezelf. Maar deze maatschappij is bezig, en in een in individualistische maatschappij waarin we leven, is de mens bezig van, ik heb meer waarde dan de rest. Dus als ik over iemand heen moet lopen om die promotie te halen, dan doe ik het. Als ik moet roddelen, dan doe ik het. Als ik dit moet doen, dan doe ik het. Want mijn waarde is hoger dan. En dit is een gevaarlijk concept dat we hebben in ons leven. En natuurlijk, er is waarde in jou. Er is heel veel waarde in jou. Maar de Bijbel zegt, heb je naaste lief als jezelf. En in deze individualistische maatschappij lopen we langs zwervers... en we denken, ja, ze gaan toch geld geven aan drugs... Want je wilt jezelf goed laten voelen. Daarom zeg je van... Hij gaat toch geld geven aan drugs. En je doet niks meer. Je zegt alleen een smoesje. Ze dus gaan toch geld geven aan drugs. Dus ze gaan geen geld geven aan iemand. Ze dus gaan toch geld geven aan drugs. En nu voel je je goed. Je hebt je ego gestreeld. Je hebt gedaan wat je kon doen. Je kan niks doen. Dus je gaat verder. Want de waarde zie je in jezelf. En je ziet geen waarde meer in een persoon. Daarom is het belangrijk voor ons om te denken aan onze naasten, om te werken aan onze naasten. Daarom is ook een groot deel van deze kerk... we willen zoveel mogelijk vrijgevig zijn... en mensen helpen en anderen helpen. En dat hoort een concept te zijn in je leven ook. Je waarden drijven je wilskracht. En er is een verhaal van een, een deze filosoof. Deze meneer heet uh, Søren Kierkegaard. En hij vertelt een verhaal een vergelijking. Hij zegt, er waren twee dieven... En ze gingen in de avond gingen ze een juwelierszaak stelen. Of beroven of wat dan ook. Ze gingen een juwelierszaak beroven en ze kwamen in de nacht. En heel in de nacht, niemand was er. Ze kwamen naar binnen en ze hadden niks meegenomen. Het enige wat deze dieven hadden gedaan, was dat ze in de avond alle prijskaartjes hadden verwisseld. Ze hadden alle prijskaartjes verwisseld en ze gingen weer weg, alsof niemand langs is gekomen. En in de ochtend kwamen ze weer. En er was een nieuwe werk, medewerkster, die, die wist nog niet hoe alles verliep enzovoort. En ze begon alles te verkopen en mensen gingen weg met dure dingen. Dus die dieven gingen weg met dure dingen voor een goedkope prijs, zeer goedkope prijs. En mensen gingen met waardeloze dingen voor een zeer dure prijs. En is dit niet wat er plaatsvindt in deze maatschappij? Is dit niet wat er gebeurt in onze maatschappij? Dat we leven in een maatschappij waarbij waardes worden omgewisseld, waarbij iets waarde heeft, waarbij je denkt van heeft dat waarde En dan kijk je naar iets: het is waard, waardevol en denk van niemand geeft er waarde aan. We leven in een maatschappij dat zo bezig is met het verwisselen van waarden, het verwisselen van prijskaartjes. En daarom heb ik als tweede punt voor jou vandaag tweede concept om mee te nemen is let op je prijskaartjes. Let op jouw prijskaartjes. Let op de dingen die waarde hebben. Want we zitten bezig te shiften met waarde. Bezig waarde te veranderen in deze wereld. Dit is zoveel waard, dit is minder waard. Dit is zoveel waard, en wie bepaalt dat? Bedrijven bepalen dat, reclame bepaalt het, een geest bepaalt, de geest van de tijd, zegt Ephesus, de loop van deze wereld, zegt Ephesus, en de mens, hij probeert dingen te bepalen. Dit is waardevol, dit is waardeloos. Succes, get money, doe alles om money te krijgen. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, en en dan kom je in een ziekenhuis terecht. Waardevol, waardevol, waardevol, ga erachter aan, ga erachteraan. Doe alles, doe alles, doe alles, doe alles, doe alles. En het is, het is obsessief geworden van, laten we ervoor gaan, laten we, Ah, get it, get it, get it, ik kan niet, ik kan niet slapen, ik kan niet slapen, we moeten doorgaan, doorgaan, doorgaan. En de wereld slaapt niet meer, de wereld gaat 24 uur 7 door en door en door. Geld, geld, geld, geld, geld. Dat heeft de mens in crisis gebracht, omdat de mens constant bezig is met liefde voor geld. En de Bijbel zegt, liefde voor geld is het begin van alle kwaadheid. Niet geld. Geld is goed. Geld is geweldig. Gebruik het goed. Maar de liefde voor geld is het begin van alle kwaadheid. Waarom? Want wat je lief hebt, kan je niet genoeg van hebben. Omdat ik mijn vrouw lief heb, wil ik haar constant zien. Constant kussen, zoenen, van alles. Rustig gaan mensen. <lacht> ik ben getrouwd. getrouwd. Ja, dus je wilt wat je lief hebt... Daar heb je niet genoeg van en de mens is constant bezig. Dit is zoveel, geld is meer waard dan geld. 10 euro of 100 euro, 1 miljoen. De meeste mensen hebben een 1 miljoen mentaliteit. 1 miljoen en we zitten al om 1 miljoen, 1 miljoen, 1 miljoen, 1 miljoen. En dan? Oké, okay, niet 2 miljoen, 2 miljoen, 10 miljoen, 10 En dan? Nee, nee, ik wil naar een miljard gaan. En de mens is zo bezig. Zo bezig met hun waarde, waarde. Aan de andere kant zegt de maatschappij over heel veel dingen van: nee, dat heeft geen waarde. Je lichaam, seksuele reinheid, nou, doe wat je voelt. Doe wat je voelt, doe wat je wilt, doe het maar. Het heeft geen waarde meer. Het heeft, ah, dat is zo jaren dertig, het is zo jaren veertig. Doe gewoon wat je voelt. Nee, je hoeft geen principes te hebben in het leven. Het is niet echt waard. Je lichaam is zo waardevol. Je reinheid is zo waardevol. Maar de wereld gooit het weg alsof het vuilnis is. En we zijn constant bezig met waardeloze dingen. Met waarde, sorry, waardevolle dingen. Te zeggen van nee, het is waardeloos. Vergeet het maar. En dan heb je nu gebroken huizen, gebroken maatschappijen, tienerzwangerschappen. En ja, van alles, want de loop deze wereld, zoals Ephesians 2, 1 of 2 2, 2, 2, of 2, 1 zegt. De loop deze wereld, daarin worden we geleid. We gaan mee met wat de maatschappij zegt. Wat film, wat Hollywood zegt. Ik ben geen complottheorist, maar Hollywood bepaalt heel veel in ons leven. Waar kom je, denk goed na, waar komen je concepten van waarden aan? Let op je prijskaartjes. Heb jij de prijs daar gezet of heeft iemand het gezet voor jou? Is er iemand misschien in de nacht, een dief gekomen in de nacht, en die heeft prijskaartjes zitten wisselen in jouw leven en jouw waardevolle dingen waardeloos laten noemen en waardeloze dingen waardevol laten noemen? Kan het zo zijn in ons leven? Let op je prijskaartjes. Let op de prijskaartjes. Heel goed. Goed opletten. Goed opletten. Goed opletten. Want waarde kan heel snel veranderen. Als we niet opletten, kan het heel snel veranderen. Hey, het is veranderd. Het kan heel snel veranderen. Ik had Voor kerst was ik... Heel veel inkopen aan het doen met mijn vrouw voor de familie. Een hele grote familie. Ik ben er niet trots op. Nee, ik ben er zeer trots op. Een hele grote familie. Een heleboel neefjes. En ik denk oké, we moeten kopen. We moeten kopen. Maar we moeten zuinig zijn. Ik heb zes neefjes. Dat is niet zoveel. Maar ik moet voor een ieder wel wat kopen. Het is heel veel. Dus we zaten van, oké, okay, oké. Okay, we moeten kopen, we moeten kopen. En opeens, uh, op een dag hadden we gewoon alles gekocht in één keer. Oké, okay, we gaan het gewoon kopen. We kopen het. En we hadden sowieso het meest zuinig mogelijk gedaan. En ik kom aan bij, me, bij mijn neefjes, het zijn drie jongens. En ik had iets gekozen dat je gewoon zo gooit. Dat je go ja. <laughs> als ik eraan terugdenk, oh ja. je gooit het en het is een bal en het gaat hard aan. In mijn tijd was het geweldig. In mijn tijd, mijn go ik ben 24 en ik heb het al over mijn tijd. In mijn tijd was het geweldig. Het is stel je voor als ik zo. Maar in ieder geval. Um, ik kom aan en ik geef aan de ene en ik zeg oh, dankjewel, dankjewel. Ik geef aan de andere, oh, dankjewel, dankjewel. Ik geef aan de derde, oh, dankjewel, dankjewel. Okay. Ze zijn heel dankbaar, ze zijn goede jongens, hoor. En ze deden allemaal open en dan een, een, een kleine, hè? hij is zo klein. Hoe, hoe oud is hij? Vijf of zo. Oké, okay, zo klein. <laughs> hij is zo klein en hij doet het open en hij kijkt ernaar, hij buigt het een beetje. Hij kijkt me aan en hij zegt, dit heb je gewoon bij de action gehaald. Ja. Dit heb je gewoon bij de action gehaald. I'm like, oh, hoe weet oh, Dit heb je, en met zo'n kleine zachte stem, dit heb je gewoon bij de action gehaald. En ik denk van, wat boeit, het is gewoon leuk, het is gewoon. Want de waarden zijn niet veranderd. In mijn tijd, en ik weet in jullie tijd, stel je voor je zoiets krijgen van plastic en je kan een bal gooien. Ik zou blij worden van mijn leven. Geweldig. Maar deze, de, de generatie van nu, wil tablets, wil iPhones en wil virtuele spelletjes hebben, willen spelletjes krijgen. En alle, dus um, op internet en uh, voor hun PlayStation, voor hun Xbox. Zulke dingen willen ze niet. In mijn tijd was het niet zo. Natuurlijk een klein beetje. Maar als ik iets kreeg, dacht Oh, dit kan ik gooien, geweldig. Want waardes veranderen heel snel. Paulus, ik ben Paulus niet vergeten. Paulus, zoals we weten, schrijft aan de Filippenzen. We hebben vorige keer geleerd, hij zegt tegen hun verheugen. We hebben principes meegekregen vorige week van hoe we kunnen verheugen in de heren. Als je niet was, je kan de preek terugluisteren op nccmcom slash preken -zoutermeer. Maar hij heeft ons principes meegekregen van hoe wij kunnen verheugen in de Heer. En Paulus gaat verder en hij spreekt tot de kerk in Filippenzen En hij spreekt ze aan op een paar judaïsanten. Zoals ik had besproken. Hè? Deze judaïsanten wilden dat deze christenen zich zouden besnijden. Ze wilden dat ze dingen erbij zouden doen om, om te kunnen zeggen... nu pas... nu pas hoor je tot het volk van Abraham. Nu pas... Na je besnijdenis, nadat je dit, dit en dat doet... Dan pas hoor je tot het volk van God. En deze judaissanten gingen zo rond en ze waren een, een treiter voor Paulus. Want Paulus kwam met de evangelie, wat correct is, het evangelie van genade. Het evangelie van genade is simpel. Het, er is niks dat wij kunnen doen dat God zegt, weet je wat, goed gedaan, ik ga je redden. Niks. Er is niks dat God kan kijken van, hey, weet je wat, je hebt het geweldig gedaan, ik ga jou redden. Nee, de redding komt vanuit God. Zijn liefde, zijn goedheid, wie hij is. En hij heeft besloten in zijn goedheid, zijn genade ons te redden. Dat is het evangelie. Wij geloven alleen. Wij geloven in zijn rechtvaardigheid, wij geloven in zijn goedheid, zijn redding, wat hij aan de kruis heeft gedaan. Dat is het evangelie. Maar deze judaissanten gingen rond en ze gingen bij de heidenen die niet besneden waren... En zei van, luister, je moet besnijden. Je moet dit en dat doen. Je moet je aan deze wet houden, deze wet. En dan pas hoor je echt tot het volk van God, tot het volk van Abraham. En Paulus zegt, met wat hardere woorden, zegt hij, pas op voor deze mensen. Pas op, let op de honden, zegt hij. Let op deze mensen die de concepten van waardes verkeerd hebben in hun leven. Pas op op deze mensen die jou willen laten focussen op iets dat waardevol lijkt, maar in het echt is het waardeloos. Nu we in Christus zijn. Want nu we in Christus zijn, zijn heel veel dingen waardeloos geworden. En Paulus zegt tegen hen, pas op deze mensen. Pas op deze mensen. Het is waardeloos, want, want de genade van Christus heeft niks meer nodig. Er is niks meer nodig voor de genade van Christus. Want genade plus iets is geen genade meer genade plus iets wat je maar wilt invullen is geen genade meer dat plus iets annuleert genade gelijk genade is genade genade is schoon zoals het is hoe we zijn blijven Gods genade er is geen enkele prestatie vanuit onze kant dat wij konden doen zodat god zou zeggen weet je wat geweldig Geweldig. Je hebt geweldig. Gedaan. Ik ga je redden. Ik ga dit. Er is geen enkele prestatie. Maar Paulus gaat en hij zegt: van, Weet je wat? Als we het willen hebben over prestatie. En Paulus lijkt hier op een jongen op, op, op, op een speeltuin. die gaat opscheppen. En zegt: Oké, okay, wil je het hebben over prestatie? Luister hiernaar. En hij, en hij noemt zeven dingen op. Ik ga het heel kort opnoemen. Zeven dingen. Waarbij hij zegt: van hier ben ik de beste in. Als je het willen hebben over prestaties, laten we het dan hebben over prestaties. Hij zegt: ik ben besneden op de achtste dag. Dus wat betekent dit? Ik heb dit meegekregen van mijn huis. Mijn familie is een goede familie. Ik heb het gelijk meegekregen. Ik kom uit een voortreffelijke familie. Als tweede zegt hij: ik ben uit het volk van Israël. Dus Paulus. Als we het hebben over prestatie, als we het hebben over besnijdenis, Paulus zegt van, weet je wat, ik maak deel uit van deze volk. Ik maak deel uit van het volk van Israël, als je het over prestatie wilt hebben. Ik heb dit meegekregen van mijn familie. Hij zegt, van de stam Benjamin. Dus niet alleen is hij van het volk van Israël, maar hij is ook van de stam van Benjamin. En Mozes noemde de stam van Benjamin de beminde stam, de lievelings van God. Dus hij is niet alleen besneden, meegekregen van huis. Hij is niet alleen uit het volk. Hij zegt van: Ik ben van de stam van Benjamin. En om het op te sommen, zegt hij als vierde: Een Hebreer uit de Hebreeën. Man, ik, heb, ik ben vol bloed. Vol bloed Hebreer, ik ben het. Hij zit te op te scheppen. Maar waarom? We gaan zo meteen zien waarom hij zit te op te scheppen. Hij, ik ben Hebreer uit de Hebreeën. Hij gaat verder. Naar de wet. Als je het hebt over wet. En hoeveel ik weet over de wet. En hoeveel ik ken over de wet. Naar de wet. Terug, alsjeblieft. Naar de wet ben ik een farizeer. Eentje terug, alsjeblieft. Naar de wet ben ik een fariseer. Juist. Naar de wet ben ik een farizeer. Dit waren de striktste mensen die bezig waren met de wet. Ze gingen soms zelfs te ver door met de wet. Maar ze waren wel strikt. En ze waren constant bezig met het bestuderen van de wet. Hij zegt, ik was een farizeer. Naar mijn ijver, naar hoe erg hij in iets geloofde... zegt hij, volgende, zegt hij... Naar de ijver dat hij had, was ik een vervolger van de gemeente. Zo, zo ijver was ik. Zo, zo, zo... Zo veel geloofde ik in mijn zaak, dat ik er alles voor gaf. Waarom? Want je waarden drijven je... Juist. Je waarden drijven je wil. En hij zegt, um, naar mijn ijver... Een vervolger van de gemeente. Naar de gerechtigheid der wet. Onberispelijk. Hij zegt, als het gaat om de wet... Ik hield mij aan alle dagen, alle besnijdenis, alle dingen wat je maar kon hebben. Ik hield mij eraan. En niemand kon van buiten zeggen van... Niemand kon extern naar hem kijken en zeggen van, hij doet het fout. Intern was het misschien fout. Want daar, alleen, daar kan alleen God kijken. Maar extern kon niemand zeggen van... Paulus is slecht bezig. Hij zegt, ik was onberispelijk... En hij zegt hier, ik had al deze waardevolle dingen. Deze dingen waren allemaal waardevol voor mij. En ik was de beste daarin. Maar wat zegt hij in vers 7? In vers 7 zegt hij, maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Alles wat ik waardevol zag, heb ik om Christus wil als verlies gezien. Allemaal, dit allemaal wat ik zag als waardevol, zegt hij nu: zie ik het simpelweg als waardeloos. In vers 8 gaat hij verder. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade. Niet alleen dit, alles acht ik schade, verlies, waardeloos. Omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om wil heb ik dit alles prijs gegeven. Het is niet dat hij... Hij heeft het prijs gegeven, want hij zag de waardeloosheid ervan. En hij heeft het prijs gegeven en houdt het voor vuilnis op dat de Christus mogen winnen. We hebben hier een Paulus dat overtuigd was dat hij de schat van zijn leven had gevonden. Ik wil je vandaag zeggen dat Jezus de beste schat is en de beste schat kan zijn van je leven. Paulus zei, ik had zoveel dingen. Ik had een hoge aanzien, een hoge status. Maar dat allemaal is niks ten opzichte van Jezus. Brian, kun je even naar voren komen? Dat allemaal is niks ten opzichte van Jezus. En Ik, heb me, ik hou ervan om voorbeelden te gebruiken. Dat allemaal is niks ten opzichte van Jezus. En de, en de woord dat Paulus hier gebruikt voor vuilnis in vers 8, vers 8. Dus dit woord hier vuilnis is enige keer dat het in de Bijbel voorkomt. Enige keer dit woord vuilnis hier. En het is het woord voor uitwerpselen. Dus de echte vertaling ga ik hier niet opnoemen. Want ik wil dat je terugkomt naar de kerk. Maar het, dit is echt waar. Paulus was zo... Zeker van wat hij zei, hij zei, dit allemaal heb ik als uitwerpselen gezien. Ik heb het als vuilnis gezien, we gaan het houden bij vuilnis. Ik heb het als vuilnis gezien om Christus, want ik heb Christus leren kennen. En de vraag is dan, hoe kunnen al deze dingen waarde hebben verloren? Hoe kan het zo zijn dat je waarde verliest in iets dat ooit waardevol voor jou was? En ik weet niet, en ik vraag me af, is er ooit iemand dat zo'n telefoon had... Heb je ooit zo'n telefoon gehad? En toen je deze telefoon had, was het niet geweldig? Toen. Was het niet geweldig? Je sms-vingers. En dat was het ding voor jou in, die, in dat bepaalde periode. Je hebt nog steeds geweldig. Maar voor jou is dat waardevol. En, en op, op een gegeven moment... Geweldig. Op een gegeven moment was dit... Op een gegeven moment is het, wordt het waardevol voor ons leven. En ik weet niet van deze, deze is, deze is gevaarlijk. Deze is een baksteen. Ik weet niet of jullie deze kennen. De 3310. De beroemde drieën. Als ik hem hier laat vallen, gaat hij helemaal naar beneden. De 3310. En deze had snake erop. Oh, oh, snake. En je kon Snake spelen en van alles. En op een gegeven moment had iedereen... Nee, dit is echt waar. Iedereen had deze op een gegeven moment. Iedereen was met zijn Nokia... Bestaat Nokia nog? Ja? Ja, ja het bestaat nog. Maar wat is er gebeurd met de waarde? De waarde van Nokia is gedaald. Oké, okay, maar dan gaan we... En iedereen was ermee bezig. En het was jouw schatje. Het was jouw ding in die tijd. Het was jouw ding. En nu weet ik niet van deze... Deze is gevaarlijk, deze wil ik niet eens laten zien. Maar ik weet niet of iemand ooit deze had. Ping! Wat is je ping? De Blackberry. Blackberry. Deze Blackberry. Ik weet nog, op een gegeven moment, iedereen had Blackberry. Iedereen had Blackberry. En het was, je kon niet uit huis zonder Blackberry en je moest iedereen zijn of haar ping vragen. En... En Blackberry en Blackberry constant. En op een gegeven moment was het alles wat je maar kon hebben. Voor mij, een van, de, een van de laatste van mijn telefoons was deze, de S5. Was geweldig voor mij. En op een gegeven moment was hij gevallen en hij begon er zo uit te zien. Hoe ziet hij eruit? Lelijk hè? Hij was lelijk en gebroken... En alle glazen waren kapot en ik kon bijna niks meer zien, maar ik was er elke dag op. En ik weet niet van jou of je nu een gebroken telefoon hebt en het is kapot en je hebt het nog steeds. Maar je bent er elke dag mee, mee bezig, want het is waardevol voor jou. Het is waardevol voor jou. Je bent er constant mee bezig en ik was er constant mee bezig. Ik kon niet zonder deze telefoon tot een... Een paar maanden geleden. Ik kon niet van het. Ik moest het hebben. En het was kapot. En ik wilde het niet opsturen. Want ik kon niet. Want ik heb het nodig voor heel veel dingen. En het was waardevol, waardevol. En ik heb dus te en ik had het ervoor. En ik had het. Ik had het. Ik had het. En het was heel waardevol voor mij. Maar al deze dingen. Al deze dingen. zijn op een gegeven moment waardeloos geworden. Ze zijn waardeloos geworden voor mij, voor heel veel mensen. Weet je hoe moeilijk het was om deze telefoons vandaag hier te hebben? Het was zeer moeilijk. Ik was de hele week bezig om te zoeken naar zulke telefoons. Waarom? Want ze zijn waardeloos geworden. En wat hebben we gedaan met deze telefoons? Velen hebben het weggegooid. En nu heb ik de Samsung Galaxy S7 Edge. Nu heb ik de Samsung Galaxy 7 Edge. En dit is de beste van de beste, van het beste van... Het is geweldig. Deze S7 Edge voor mij is geweldig. Ik ga geen iPhone, um, Android uh, ruzie hier houden. Voor mij is Galaxy de beste. Maar in ieder geval, um, dit is voor mij nu beste van de beste. Was dit geweldig? Ja. Maar wat is er gebeurd? Nu heb ik iets gekregen. En ik hoop dat jullie mij volgen. Nu heb ik iets gekregen, nu heb ik iets bij me... dat veel meer waarde heeft dan dit allemaal bij elkaar. Want Paulus zegt niet... Paulus zegt, ik, heb, ik acht zelfs alles schade. En voor mij nu, als ik in mijn balans zet dit allemaal... ten opzichte van dit, is voor mij dit veel beter... En ja, er is veel meer. Ja, er zijn meer telefoons. Ja, er zijn meer dingen. Maar op mijn balans komt dit altijd zwaarder uit. En ik hoop dat jullie mij volgen. En dat jullie begrijpen dat Jezus op jouw balans altijd zwaarder moet uitkomen dan wat er maar ook is in deze wereld. Altijd. altijd. We gaan het praktisch doen. Altijd wanneer er iets is in jouw leven. Jezus hoort altijd zwaarder uit te komen. Nee, ik ga dit niet doen, want ik heb principes. Ik geloof in Jezus. Ik hou van Jezus. Ik ga dit niet doen, want ik hou van Hem. Hij is zwaarder dan wat jij wilt van mij. Jezus hoort altijd zwaarder te wegen in ons leven. En wanneer het erop neerkomt en we moeten kiezen... En dit is het praktische gedeelte van deze tekst. Wanneer het erop neerkomt en we moeten kiezen zegt paulus ik, ik zie alles als vuilnis Opdat ik wat omdat ik hem mogen leren kennen en deze kennen is niet, niet een cognitieve kennen deze kennen hier is een relationele kennen ik zie alles als vuilnis in deze wereld als ik hem maar kan leren kennen en de kracht van zijn opstanding alles als vuilnis En vele van ons hebben helaas nog verkeerde prijskaartjes. Vele van ons doen stoer met zo'n telefoon. En je loopt stoer rond. En je loopt rond alsof je de beste ding van je leven hebt. En je zit zo, oh ja, yeah, ik heb hier een tap-tap selfie, kan niet... <laughs> Je zit met zo'n telefoon rond te lopen en je bent blij. En je, oh ja, telefoon, telefoon. Oh ja, ja, ja, ja. Weet je hoe je eruit ziet wanneer je, wanneer je Jezus negeert en je focus op dingen van deze wereld? Dit is wat er gebeurt wanneer je Jezus negeert en je focus op van de, dingen van deze wereld. Je, Jezus laat je hier en je zit zo. Ah, geld, geld, geld, geld, geld, geld. Zo zie je eruit. Sorry, ja. Zo zie je eruit. Wanneer je Jezus negeert en je focust op allerlei dingen en je ziet ze als waardevol terwijl ze waardeloos zijn. En je zo, ah, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit. Erger nog, wil je weten hoe je de rijd ziet? Eenmaal je Jezus leert kennen en je wilt teruggaan naar de dingen van deze wereld, weet je hoe je dan de rijd ziet? Dan zie je er zo uit. Je hebt Jezus. Je hebt Jezus, maar je wilt je gaan focussen op allerlei dingen van het verleden. Op allerlei dingen dat je vroeger had. Allerlei dingen dat vroeger voor jou waardevol was. En je hebt eenmaal Jezus leren kennen, maar je wilt teruggaan. Weet je hoe je eruit ziet? Zo zie je eruit. Oh, oh even, even, even focussen op mijn status, mijn status, mijn geld, mijn geld. Uh, deze, deze meisje, dat meisje, dat ding. Dat, Focus en zo zie je eruit. Omdat je de waarde niet herkent in dingen dat waardevol zijn in ons leven. En daarom als laatste punt, en daarmee ga ik afsluiten. Wil ik dat je dit opschrijft. Het verleden heeft geen toekomst. Het verleden. En als ik het heb over het verleden, heb ik het over dit. Ik heb het niet over een existentiële vraag en dat je met mij gaat filosoferen van, heeft het verleden wel of geen toekomst? Nee, het verleden, al deze dingen wat je vroeger had, daar zit geen toekomst meer in. Paulus zegt, het is vuilnis. Het zijn uitwerpselen. Het is vuilnis. Ik acht het niks. En velen van ons gaan zo door het leven, zo. Oh, dat ik, ik wil terug gaan naar, oh, oh, toch wel dit uitproberen, toch wel dat uitproberen. Paulus zegt, waardeloos. Deze mensen zeiden tot de heidenen, weet je wat? Je moet teruggaan naar besnijdenis, teruggaan naar dit. Paulus zegt, luister, waarom wil je dat die mensen gaan grabbelen in een vuilnisbak? Waarom teruggaan naar vuilnis als je de grootste schat ter wereld kan hebben in je leven? Je verleden heeft geen toekomst. Ik heb daar niets meer te zoeken. Jij hebt daar niets meer te zoeken. Je focus hoort. Als je, vraagt, als je deze preek hebt gevolgd... En, en, en het heeft tot jou gesproken... hoort je focus vanaf vandaag te zijn... als het niet al zo was. Jezus kies ik altijd... boven alles. Ook al is het lastig, ook al doet het pijn... ook al is het moeilijk, ook al is het dit, dit en dat. Jezus zal ik kiezen... boven alles. En ik ga niet terug naar deze dingen. Want ik heb daar niets meer te zoeken. Laten we even opstaan. Weet je, heel veel mensen... wanneer ze een nieuw jaar beginnen... heel veel mensen wanneer ze een nieuw jaar beginnen... hebben ze als doel... ik wil meer van God leren kennen. Of... Ik wil meer van God weten. En ik wil meer Bijbel lezen. Ik wil meer bidden. Dat is dus heel dat is geweldig. Maar hoe vaak komen we het na, is vaak de vraag. En je merkt, na drie weken zit je daar weer niks te doen op Facebook. Terwijl je kon bidden. Terwijl je kon lezen. Want je hebt een patroon gecreëerd in je leven. Waarbij je waardeloze dingen, waardevol hebt staan kijken. Het uh, begint te zien als waardevol. Je hebt een ritme gecreëerd in je leven waarbij dit als waardevol begint te zijn in jouw leven. Je begint waardeloze dingen als waardevol te zien in jouw leven. En ik hoop dat je dit jaar weer, als je het vorig jaar niet is gelukt, dat je dit jaar weer als een goal hebt gezegd, als een doel hebt gezegd. Van weet je, ik wil meer van Christus leren kennen. Ik wil meer van Christus leren kennen. Maar dan moet je echt vuilnis gaan loslaten in je leven. Waardeloze dingen loslaten in je leven. Waardeloze relaties, waardeloze ambities, waardeloze allerlei dingen wat je kan hebben in je leven. Je moet het beginnen los te laten. Wil je echt een intieme relatie aangaan met God? Wil je je volledige potentie eruit halen met God? Je moet waardeloze dingen loslaten in jouw leven. En de kracht van Paulus lag hem. En dat hij alles gaf voor Christus. Want deze meneer zit te schrijven in een gevangenis. En hij heeft het zwaar, hij heeft het lastig. Misschien gaat hij dood, hij weet het niet. Maar hij zegt, alles is schade. En Christus is mijn winst. Ik zie Christus boven alles. In ketenen zit hij dat te schrijven, mensen. In een gevangenis, koud, donker. En hij zit te schrijven, Christus is mijn winst. Christus is mijn winst. En ik hoop dat vanaf vandaag wij als doel zullen zetten in ons leven... om Christus meer en meer te leren kennen. Dat we opzij zullen laten de waardeloze dingen in ons leven... En dat we zullen gaan focussen op de waardevolle dingen in ons leven. Want je hebt daar niets meer. Je hebt daar niets meer. Niets meer te zoeken. Je volle potentie komt naar buiten. Zodra je Jezus ziet... Je wilskracht. Dus let op je prijskaartjes en weet dat je verleden geen toekomst heeft. Je waarden drijven je wilskracht. Dus let op je prijskaartjes, let erop. Let erop. Want het verleden heeft